De meesterdief. Ergens aan de rand van een dorpje stond een heel klein huisje. In dat huisje woonden een oude man en een oude vrouw. Ze werkten allebei heel hard, maar verdienden weinig. De man en de vrouw hadden een zoon... Maar ze hadden niets anders dan verdriet van hem. Hij wilde nergens voor deugen. Het enige wat hij werkelijk goed kon, was Schelmenstreken uithalen. Op een dag verdween hij en kwam niet meer terug. Zijn ouders namen aan dat hij een ongeluk had gehad. Ze troosten zich met de gedachte dat hij misschien toch wel in de hemel terechtgekomen zou zijn. Enkele jaren later reed op een zondag een statige koets die getrokken werd door zes paarden het dorp binnen. In de koets zat een deftige jongeman en op de bok zat keurig rechtop zijn koetsier. De boeren die juist uit de kerk kwamen keken verbaasd op. Ze dachten dat de deftige jongeman een hertog was of misschien wel een koning. Een gewone edelman was het in ieder geval niet, dat zagen ze wel. De edelman die ze kende en die in het kasteel op de heuvel woonde, kon zich een dergelijke beelden niet veroorloven. De koets reed het dorp door en stopte ten slotte bij het kleine huisje aan de rand van het dorp. De oude man en de oude vrouw zaten op een bank voor hun huisje. Ze vroegen zich verwonderd af wat die deftige jonge man bij hen kwam doen. Ik heb een verzoek aan u, zei de jongeman vriendelijk tegen de oude mensen. Ik zou zo graag nog eens een keer hutspot willen eten, zoals die hier op het platteland wordt klaargemaakt. Uit mijn jeugd heb ik daar de beste herinneringen aan. Zou u zo goed willen zijn om die hutspot voor me klaar te maken? De oude vrouw schrok, want ze had te weinig spek in huis om echt de goede ouderwetse hutspot klaar te maken. Maar ze beloofde dat ze haar best zou doen. Ze haalden uit de kelder aardappels, uien en wortels. Ze schilde de aardappels, schrapten de wortels en ze zette water op. Terwijl ze daarmee bezig was, liep de jonge vreemdeling met de oude man de tuin in. De oude man had in de tuin juist een paar jonge boompjes geplant. Hij keek of zijn boompjes er nog goed bij stonden. Elk boompje had hij met drie touwen vastgebonden aan een paal om ze steun te geven. Waarom hebt u die boompjes met touwen vastgebonden, vroeg de jongeman. Dan groeien ze niet krom, maar worden het mooie rechte bomen, zei de oude man. Maar daar zie ik anders een heel kromme boom staan, zei de jongeman. Waarom doet u daar niet hetzelfde mee? Ach, die is veel te oud, antwoordde de man. Als je mooie rechte bomen wilt hebben, moet je daar al vroeg mee beginnen. Later lukt dat niet meer. Hebt u ook kinderen, vroeg de jongeman toen de oude man zuchtte. Helaas niet, zei hij. Ik heb één zoon gehad, maar ik ben bang dat hij niets van zijn leven heeft gemaakt. Hij is op een dag verdwenen en nooit meer teruggekomen. Misschien hebt u hem in zijn jeugd niet evenveel steun gegeven als deze jonge bomen hier, zei de jonge man met een klank van verwijt in zijn stem. De oude man zweeg. Plotseling vroeg de jonge man... Zou u uw zoon herkennen als u hem terugzag? Ik weet het niet, zei de oude man aarzelend. Hij zal in al die jaren wel veel veranderd zijn, maar ik zou hem zeker herkennen aan de grote moedervlek die hij op zijn rechterarm heeft. De jonge man trok toen zijn jas uit, stroopte de mouw op van zijn overhemd en liet de oude man zijn arm zien. Daar zat een grote moedervlek op. Maar dat is toch niet mogelijk, riep de oude man verbaasd uit. U kunt onze zoon niet zijn. U bent zo deftig. U bent vast een hertog of een graaf, maar mijn zoon... Nee, dat is onmogelijk. Toch ben ik uw zoon, vader, zei de jongeman zachtjes. Een hertog of een graaf ben ik niet geworden. Wat ik wel geworden ben... Tja, vader, ik ben een van de grootste schurken die er bestaan. Van het dievenvak weet ik alles af. Ik zou mezelf gerust een meesterdief kunnen noemen, vader. Opgewonden liep de oude man naar zijn vrouw... om haar te vertellen dat hun zoon thuisgekomen was. De oude vrouw omhelstte haar zoon. Tranen van vreugde stroomden over haar gerimpelde wangen. Het kon haar niet schelen dat haar zoon een beruchte dief was geworden. Ze was veel te blij dat hij weer thuis was. En wat zal je peetoom wel zeggen, riep ze blij uit. Je peetoom die daar op de heuvel in het kasteel woont... De oude man fronste zijn wenkbrauwen en zei, ik weet niet of hij wel zo blij zal zijn als je hoort wat er van je is geworden. Hoe dan ook, zei de zoon, ik zal hem zeker gaan opzoeken. Maar laten we ons eerst de hutspot goed laten smaken, voor hij koud wordt. Nadat de zoon de pot met hutspot werkelijk tot de laatste kruimel had leeggeschrapt, stapte hij weer in zijn koets en reed naar zijn peetoom. De edelman was heel blij toen hij zijn peterkind terugzag. Hij liet zelfs niets van zijn teleurstelling merken toen hij hoorde welk beroep zijn beterkind uitoefende. Hoor eens hier, zei hij, als het waar is dat jij je vak verstaat, dan vind ik dat best. Als blijkt dat je een prutser bent, dan eindig je vandaag of morgen aan de galg. Dat zou ik heel erg vinden. Daarom wil ik je drie opdrachten geven waarmee je kunt bewijzen dat je een meester in het dievenvak bent. Neem je die uitdaging aan of niet... Kom er maar mee voor de dag, edele peetoom, antwoordde de meesterdief zelfbewust. Ik ben reuze nieuwsgierig. Wel nu dan, zei de peetoom, dit zijn de drie opdrachten. De eerste is, steel mijn lievelingspaard uit de stal. Maar het paard wordt goed bewaakt op een stalknechten. Ze slaan iedereen dood die aanstalten maakt om de stal binnen te dringen. De tweede is steel het beddelaken waarop mijn vrouw en ik slapen en neem ook de trouwring van mijn vrouw mee. Maar ik heb altijd twee geladen pistolen naast mijn bed liggen. Ik schiet iedereen dood die ongevraagd onze slaapkamer binnenkomt. En de derde en tevens de moeilijkste opdracht is... Ontvoer de pastoor en de schoolmeester. Stop hen beiden in een zak en hang die zak in de schoorsteen van dit kasteel. De meester dief boog en bedankte zijn peetoom voor de opdrachten. Toen zijn peterkind weg was, nam de edelman meteen alle maatregelen om zijn lievelingspaard te beschermen. Hij gaf een van zijn stalknechten de opdracht om op het paard te gaan zitten. Een ander liet hij de teugels van zijn paard vasthouden en een derde zijn staart. Dat moesten ze de hele nacht door volhouden. Voor de deur van de stal zette de edelman nog enkele zwaar gewapende soldaten op wacht. Maar de avond duurde lang en het was koud. De stalknechten en de soldaten begonnen zich dus al spoedig te vervelen. Hadden we maar iets waar we warm van werden, zeiden ze. Juist op dat ogenblik zagen ze een oud vrouwtje een karretje over de binnenplaats van het kasteel voorttrekken. En op dat karretje lag een groot houten vat. Wie weet, zeiden de wachters tegen elkaar, zit er wel brandewijn in. Ze riepen het oude vrouwtje en vroegen haar of ze naar hen toe wilde komen. Hun vermoedens bleken juist te zijn, want het vat zat helemaal vol met brandewijn. Het oude vrouwtje bleek ook wel bereid te zijn... om wat brandewijn aan de verkleumde soldaten en stalknechten te verkopen. En al gauw ging de beker met brandewijn van hand tot hand. Het oude vrouwtje, dat niemand anders was dan de meesterdief... keek tevreden toe hoe de wachters de brandewijn naar binnen sloegen. Want in de brandewijn zat een grote hoeveelheid slaapmiddel. Het duurde dan ook niet lang of de eerste soldaat viel als een blok... ...op de vloer in slaap. De andere volgde hem al spoedig. En de meesterdief kwam nog net op tijd... ...om de stalknecht die op het paard zat, op te vangen. Toen alle soldaten en stalknechten luid snurkten... ...maakte hij van een dikke balk en een paar stokken een houten paard. Daarop bond hij een dikke stalknecht. Daarna hing hij de voeten van de stalknecht... ...in een oude pot en een oude emmer. Hij grinnikte van plezier... Het was dan ook een potsierlijk gezicht. Toen nam hij het lievelingspaard van de edelman bij de teugels... en leidde hij het buiten de muren van het kasteel. De volgende morgen keek de edelman uit het raam. In de verte zag hij een ruiter aankomen op een prachtig paard. Toen de ruiter onder het raam van de edelman stil stond... nam hij zwierig zijn hoed af en riep... Het is inderdaad een prachtig paard, Beethoven. Het is zeker flink wat goud waard. Toen zag de edelman dat zijn peterkind op zijn lievelingspaard zat. Het was hem dus gelukt. De eerste opdracht was uitgevoerd. Woedend greep hij zijn rijsweep. Hij liep naar de stal om de stalknechten een flinke afstraffing te geven. Maar toen hij in de stal al die snurkende soldaten en stalknechten zag liggen, kon hij zijn lachen niet bedwingen. In stilte vergaf hij hen dat ze zich zo door de meesterdief hadden laten beetnemen. En hij liet ze rustig verder slapen. De nacht daarop lag de edelman naast zijn vrouw in bed. Natuurlijk deed hij geen oog dicht. Gespannen wachtte hij op wat er zou gebeuren. Hij was op alles voorbereid. Al gauw hoorde hij dat er een ladder tegen de muur werd gezet... Hij richtte zich half op in zijn bed. Even later zag hij vaag de omtrekken van een mannenhoofd voor het raam verschijnen. Hij greep zijn pistool, mikte en schoot. Hij moest de man geraakt hebben, want hij zag het hoofd verdwijnen. En even later hoorde hij een doffe plof op de grond. Ziezo, dacht hij, die is morsdood. Hij stond op om te gaan kijken en klom door het raam en langs de ladder naar beneden. Even later kwam hij terug en zei tegen zijn vrouw... Ik heb de arme dief doodgeschoten, maar ik vind wel dat hij recht heeft op een nette begrafenis. Geef mij het beddelaken eens aan. Ik zal hem daar inwikkelen. En omdat hij gestorven is terwijl hij probeerde jouw ring te stelen... zou ik het wel op prijs stellen als je mij je ring gaf. Dan kan ik hem tenminste nog aan zijn vinger steken... De vrouw nam het beddelaken van het bed, schoof de ring van haar vinger en gaf die aan haar man. Tenminste, ze dacht dat het haar man was. Maar het was de meesterdief die de stem van haar man nadeed. De edelman liep buiten rond en zocht naar de meesterdief die hij dacht doodgeschoten te hebben. Intussen was de meesterdief naar boven geklommen. De edelman wist niet dat er helemaal geen lijk was... Zijn peterkind had gewoon een nagemaakt hoofd voor het raam gehouden, want hij wist dat de edelman zou gaan schieten. Toen de edelman weer door het raam naar binnen klom, was het bed weer opgemaakt en zijn vrouw sliep al. Hij dacht dat hij de meesterdief had verwond en dat die gevlucht was. Hij zou die nacht zeker geen tweede poging doen om binnen te komen. Dus ging hij slapen. De volgende morgen was de edelman al vroeg wakker. Zijn vrouw sliep nog. Als gewoonlijk ging hij voor het raam van zijn slaapkamer naar buiten staan kijken. Daar zag hij een koopman aankomen. De koopman zag hem staan en zwaaide naar hem met een laken van het fijnste linnen. In zijn andere hand had hij een prachtige gouden ring die met diamanten was bezet. De edelman werd bleek van schrik toen hij de meesterdief herkende. Hij was ervan overtuigd geweest dat hij hem die nacht had gedood of in ieder geval levensgevaarlijk had verwond. Hij balde zijn vuist en riep, nu de derde opdracht nog, schud die je bent. Ik ben benieuwd wat je daarvan terecht brengt. Die nacht zag de schoolmeester die naast het kerkhof woonde allerlei vreemde dingen gebeuren op het kerkhof. Er dwaalden lichtjes bij de graven heen en weer. Het was een angstaanjagend gezicht... en de geschrokken schoolmeester liep haastig naar de pastoor. Lieve hemel, zei de pastoor... dat zijn de zielen van de doden die geen rust kunnen vinden. En plotseling rees voor de deur van de kerk... de grote zwarte gestalte op van een ridder. Die zei met luide, holle stem... Kom allemaal bij mij! Kom allemaal bij mij! De dag van het oordeel staat voor de deur. Wie met mij naar de hemel wil, kruipt meteen in deze zak zonder tegenspreken. En de ridder hield een grote graanzak open. Die ridder was natuurlijk niemand anders dan de meesterdief. En de dwalende lichtjes op het kerkhof waren niets anders dan kreeftjes die hij waskaarsjes op hun ruggen had gebonden. De schoolmeester en de pastoor besloten te doen wat de ridder vroeg. Maar ze wilden eerst hun spaarcentjes ophalen, want tenslotte kon je nooit weten. Daarna kropen ze gehoorzaam in de zak en de ridder sleepte hen door de stad naar het kasteel. Toen hij hen door de slotgracht trok, riep hij... Nu lopen we door de Rode Zee. En toen hij hen de trappen van het kasteel ophees, riep hij... Nu bestijgen we de ladder naar de hemel. Iedereen moet hier zijn geld afgeven. Bibberend van angst gaven de schoolmeester en de pastoor hun spaarcentjes aan de ridder. De meesterdief hing de zak aan een grote haak in de schoorsteen van het kasteel. Het was de haak waar anders altijd spek aan hing dat gerookt moest worden. Toen stak hij een klein vuurtje aan in de haard en riep. Nu komen we in de hel. De schoolmeester en de pastoor jammerden zo hard dat iedereen in het kasteel kwam kijken. Ook de edelman. Je hebt gewonnen, zei de edelman. Je bent de grootste schurk die ik ooit ontmoet heb. Hier heb je een goudstuk en maak dat je wegkomt. De meester die lachte en zei... Misschien zou mijn geliefde peetoom ook het losgeld willen betalen... ...voor zijn edele raspaard, voor de trouwring van zijn vrouw... ...en voor het kostbare linnen laken. Als mijn geliefde peetoom daartoe niet bereid is... ...dan zal ik helaas al die kostbaarheden mee moeten nemen. Maar toen werd de peetoom kwaad. Ik heb je als beloning al laten leven. Is dat soms niet genoeg? Geef me meteen alles terug wat je van me gestolen hebt. Maar de meester dief draaide zich om... zonder nog een woord te zeggen. Hij haalde zijn oude vader en moeder op... schoof de ring aan de vinger van zijn moeder... en spande het paard van de edelman voor zijn koets. Toen maakte hij dat hij wegkwam. Maar voordat hij vertrok... liet hij een brief bij de edelman bezorgen. Daarin stond... Ik wil dat u de pastoor en de schoolmeester... hun spaarcentjes teruggeeft. Doet u het niet... Dan kom ik uw vrouw stelen. De edelman wist dat de meesterdief dat zeker zou doen. Daarom gaf hij de schoolmeester en de pastoor gauw hun spaarcentjes terug. Morrend zei hij, ik hoop dat ik mijn peterkind nooit meer terug zal zien. Maar daar was ook weinig kans op. Want de meesterdief was vertrokken naar een heel ver land. Waar hij samen met zijn ouders een braaf, leven ging leiden.